Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Streefkerk in Zuid-Holland zijn vier doden gevonden in de rivier De Lek. Gistermiddag zagen voorbijgangers al iemand in het water liggen... en daarna zijn nog drie lichamen uit het water gehaald en ook een auto. Volgens de regionale omroep Rijnmond zijn het een vader, moeder en twee volwassen dochters uit Gouda. Die gingen zaterdagavond naar een bruiloft, zijn mogelijk in het donker verdwaald en in het water gereden. Volgend jaar komen er waarschijnlijk meer asielzoekers naar ons land. Het zou gaan om 50.000 mensen, staat in NRC. Journalisten van die krant hebben documenten van het ministerie gelezen. Mijn collega Rolinde Hoorntje is in die cijfers gedoken. In 2021 kwamen er ongeveer zo'n 34.860 asielzoekers naar Nederland. Dit jaar zitten we dus tot en met september al ongeveer op hetzelfde aantal. Als je dan die lijn doortrekt, dan kan je zeggen, nou, het eind van het jaar mogelijk zelfs zo'n 46.000. Dan zijn 50.000 dus al wel weer aanmerkelijk meer dan wat we dit jaar zien. Niet alleen het aantal asielzoekers stijgt, ze maken ook vaker kans op een verblijfsvergunning. Omdat veel van hen uit onveilige landen komen als Syrië en Afghanistan. Heb je vannacht wakker gelegen door onweer? Op sommige plekken in ons land heeft het best wel gespookt... maar in Frankrijk daar ging het nog veel harder tekeer. In het noorden van het land was zelfs een mini-tornado. Huizen zijn verwoest en de straten liggen er vol met dakpannen en omgewaaide bomen. En de brand in een woonboulevard in Delft is uit. De brandweer is tot diep in de nacht bezig geweest met blussen. Gisteren brak die brand uit in een meubelwinkel... Er kwam zoveel rook vrij dat buren aan de woon, van de woonboulevard een tijdje hun huis uit moesten. Bij deze bokschool viel de stroom uit. Het stinkt enorm, laat ik het even netjes zeggen, hier naar vuur. Ja, wel heel blij dat het niet overgeslagen is trouwens. We had wel echt een groot probleem gehad. Geen uh, elektriciteit? Nee, ja wordt toch, toch aardig lastig zo, hè? Dan wordt het wel makkelijk om elkaar uh, toch uit het donker te pakken te nemen een goede verberging of iets. Misschien kan ik dan wel winnen. Er is een hoop schade aan de woonboulevard. Andere winkels kunnen vandaag niet open. En het weer nog een onstuimig dagje met veel wind en buien met onweer. Maar tussendoor is er ook zon en koud is het niet. Maximaal een graad of 17. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANIB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat Vierde tussen de afrit Soest en Naarden. 6 kilometer met 10 minuten vertraging, dat komt door een aanrijding. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en Padhoevedorp nog 3 kilometer. De vertraging is daar maximaal 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort, we zijn er weer op ZFM de normale tijd tussen 10 en 12. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen. Ik zit hier met Gerloofman en, en ik ben Hans Potman. We doen samen de uh, presentatie. Techniek is in de handen van Isabel Gordonsson. En de muziek die u uh, hoort, en we hoorden net Don't Pay The Ferryman van Chris de Burg. Prachtig, dus Ja, mooie plaat, uitgezocht door Jelme Koper. Wat gaan we doen in deze twee uur? We gaan praten over de jeugdhulp en de budgetplafonds daarin... met Jure Keuning van GroenLinks uh, in de Raad van Zandvoort. Het einde van Maneesje rukert uh, is... Uh... Dat is toch wel sneu, hè? Dat ja. is wel een deel ja. van Zandvoort. Al ja, zeker. Nou, daar komt Willem net binnen. Kabinet ja, ja. Uh, AC gaan we over praten met Willem de Vriend. De uh, laatste wijnproeverij is de morgen van uh, Christy Gansen in het AC. Dat is ook leuk. En in de tweede uur uh, over het parkeerbeleid en de evaluatie en de aanpassingen met uh, Clementine Lenting van Lozies Lo Lo Lo Zandvoort. Die komt hier langs, hè? Die komt hier langs, als ja. het goed is. Ja. En uh, uh, de dokterswoning in de Kerkstraat is... Ja, er, dat is de oude bloemenzaak van vader, oude bloemenzaak van vader. Daar, daar gaan we het over hebben. Ja, daar gaan we het over hebben met Stadsherstel Amsterdam, de eigenaar nu van het pand. Uh, nou, hij van de Duinen, dat ziet iedereen als hij zo uitrijdt of inrijdt, uh, dat het bijna klaar. Is.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 in eerste instantie was ik daar heel erg tegen op het budgetpagon. Dat er best wel veel nadelige gevolgen in mijn ogen zijn. Ja, maar je kunt, je kunt de zorg niet opeens stoppen, lijkt mij. Omdat nee, het geld nee. is, lijkt mij. Nee, dat mag ook helemaal niet, want gemeenten hebben een zorgplicht. Ja. En daar zat bij ons ook in eerste instantie het pijnpunt: van... moeten we hier nou wel mee instemmen? Want in principe kan het niet. Nee. Uh, uiteindelijk hebben we er toch bij ingestemd, samen met de Gele raad, uh, ja. omdat de wethouder had toegezegd dat de kwaliteit uh, van zorg niet in het geding zou komen. Dat wie, wie is de, de wethouder? Dat was toen Raymond van Haafden. Oké. Okay. Ja.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 Uh, ik ga er vanuit, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik ga er vanuit de professionals. En dat is ook wel heel belangrijk, de professionals de te geven. En de professionals, die moeten nu dus keuzes gaan maken van welke <kwijls> je wel helpen en welke niet. Dat is toch wel bijzonder? Uh, ja, ja. Dat, ja dat, het is natuurlijk niet zo zwart-wit hoor, er zit heel veel overleg tussen, maar ik vind het altijd wel heel lastig om te horen dat uh, professionals dus echt deze keuzes moeten gaan maken. Ja. Uh, ja.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 Ja, dat uiteindelijk bepaalde gemeenten stad dat. Sommige okay. gemeenten zoeken samenwerking op, wat mm -hmm. in mijn ogen nu wel de beste beslissing is, uh, met andere gemeentes, omdat heel veel voornamelijk kleine gemeentes het niet aankunnen nee. om zelf dat allemaal te regelen. Mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld bij ons, waar heel veel organisaties in Haarlem zitten, nou dat is gewoon goed. Ja, ja. Uh, overleggen met Haarlem hoe we dit gaan aanpakken. Ja. Uh, hoeveel hoeveel uh, uh, jeugdigen in Zandvoort hebben hulp nodig? Uh, is daar, is daar een, is, zijn dat aantallen of zijn is is die aantallen bekend? De aantallen zijn volgens mij wel bekend. Uh, ik zou ze niet allemaal weten. Nee, maar is dat, is dat meer dan uh, gemiddeld in Nederland of niet?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 Uh, volgens mij is er nu ook een staking in een bepaalde sector ja, van ja. jeugdhulp. Ja. Uh, die zeggen ook, we willen gewoon meer personeel, maken het ja. aantrekkelijker. Uh -huh. um, nou ja, dus inderdaad, er zijn heel veel problemen. En ja, als gemeente moet je daar nog mee. En dat was dus ook, het gewoon was een van, de, uh, ja, een van de oplossingen voor ja. de problemen. Uh, er zijn natuurlijk veel meer oplossingen die we moeten inzetten. Zeker voor, als je kijkt naar de lange termijn moet je meer gaan inzetten als gemeente op preventie.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 Wanneer wordt be be be gehoor... de begroting behandeld? De begroting, ja, ik? de 26e staat de commissievergadering hiervan op de agenda, dus dan kunnen we alvast gaan praten. Ja. Ja, volgende week, woensdag. Mm -hmm. en volgens mij de week daarna uh, staat de vergadering. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Dus jullie uh, zullen daar uh, goed naar kijken. En, uh, maar zijn, is, zijn er ook partijen die, die uh, zeg maar er anders over denken dan uh, GroenLinks?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 Dat neem ik ja. al aan, hè? Ja, ja, de cijfers zijn er, ja. maar zoals net al zei, die weet ik niet echt. Nee, precies. En jij bent buitengewoon raadslid. Uh, ja. Jij mag alleen deelnemen aan de commissievergaderingen, dat klopt, hè? Ja, zeker. Ik mag alleen deelnemen aan de commissievergaderingen. Maar en, het sociaal domein, dat is, uh, dat is wel onder jouw hoede bij... Uh... Ja, het sociale domein is onder mijn hoede, want dat is ook jeugdzorg. Ja, ja. Ja, dus we hebben dat zo een beetje... We hebben verschillende punten met ja. elkaar natuurlijk... Uh,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 Helemaal goed, dankjewel. veel succes, hè? Oké, okay, goed zo. Oké, okay, bye-bye. Uh, ja, dan gaan, uh, moeten we eigenlijk... Uh, Een klein muziekje en uh, we krijgen nu uh, The Lumineers met... Uh, ho, hey, ho, hey. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead.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 daar ben ik op een gegeven moment over na gaan denken hoe ik zo verder ga doorzetten. En uiteindelijk heb ik begin dit jaar gestopt met mijn managepaarden. En ben ik alleen verder gegaan met oh. en Toen zijn er onderhandelingen geweest en uiteindelijk zijn we eruit gekomen. Ja, uh, jij krijgt een bepaald bedrag. Ja, dat, dat stond allemaal in de krant. Dat stond allemaal in de krant. Ja, maar, die, behalve uh, mijn BIN-code, maar voor de rest was ja. alles in de krant. Ruim vier ton, dus iedereen kan naar William nee, een oh, uh, Ja, ik ben geen miljonair. Nee. Ja, nou, dat, nee. ja, in gulders misschien wel. Maar, ja. uh, maar, maar hoe maar, is het ook begonnen, de, de, de, de manege?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 Manege en kinderboerderij. Ja. Dat was in, toch in, de de binnen, in het binnencircuit? Hè? In het binnencircuit al ja. eerst. Ja. Later zijn we verhuisd naar het, uh, het? de Vijverud, zeg maar. Bij de Vondelaan. Waar ja. nu eigenlijk een parkeerplaats is van de Grondelaan. Ja. Ja. Daar staat jullie heel lang. Tot ja. 1972 zo ja, of zo'n Ja, ze zijn zo'n beetje in de jaren tachtig uh, moesten we weg. Hè. Maar ja. Hij wilde blijven, maar de gemeente dwong nee. hem om hem weg te gaan.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 Nou, dat is eindelijk gekomen, omdat we dus... Uh, mijn vader had dus en die groentewinkel... en hij ventte uh, zomermaanden op strand... met een juk met twee mannen er ja, Dat kan ik me dus nog herinneren. Ook met een paard. Ja. Nee, nee, gewoon te voet, hè? Gewoon ja, ja, te van, voet, zo. Eerst wel, ja. Twee manden erin van 20, 25 kilo afkruis. Goeiemorgen, zeg. En dan liep hij dus van tent 21. Ik meende...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 Jij moest elk jaar iets betalen aan de... Ja, ik betaalde gewoon elk jaar huur voor het gebruik maken van de grond. Dus eigenlijk werd het huurcontract gewoon opgezegd? Ja, dat liep over een paar jaar loopt ten einde. En als je maar braaf betaalt, mag je blijven zitten. Ja, nu is Naalderveld ook weg, die manege. En jullie zijn dan weg. Het wordt wel erg schraal in Zandvoort. Ja, je hebt natuurlijk nog in Noord de... De, sorry wat zei je en Klaas Walenkamp is ook weg die staat ja, de ja, 7, ja ja bij ja de ja staat oh ja er, die ook staat er ook nog ja. maar uiteindelijk ja. kan je in Zandvertal geen paarden meer huren jawel nou huren volgens mij nog wel bij in Noord toch bij de Kees ja, ik niet. Zal het niet weten ik, uh, ik, nee, nee, ben nee. ik ben alleen maar bezig met mij nee dat begrijp ja, ik ja. dat begrijp ik het is, uh, ik zit zeven dagen op het bedrijf dus ik ben alleen maar van s'morgen vroeg tot s'avond laat bezig ja. maar je gaat, je gaat niet door Nee, ik ga niet door. Ik snap nee. helemaal definitief. Ja. Ja. Hoe, hoeveel paarden had je uh, ik op een gegeven moment? Op een gegeven moment had ik er 35 staan. Ja. Okay. De meeste met de namen van Formule 1-coureurs. Ja, ja, daar lag ik leuk, Mooi. Als je een jongen bent, en je bent, bent je hier opgegroeid, een je met je circuit opgegroeid. Ja. En uh, uiteindelijk vond ik het wel een leuk idee uh, om al die paarden die bij me staan allemaal uh, te vernoemen naar de Formule 1. Uh, geef eens een voorbeeld. Nou, Hamilton heb ik gehad. Uh, ik heb Schumi gehad. Ik heb Montoya staan. Sena?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 Nou, dan moet je nog yes. drie, vier jaar. Ja, nog ja, ik, niet uh, met de ja, ja ik ga een krantenwijk nemen als visie. Ja, ja. Ik ga me wel vermaken. Dus je gaat nog een klein beetje misschien uh, als hoefesmit uh, verder, maar. Ja, dat maar zal dat niet is allemaal hobbymatig. Niet, niet meer beroepsmatig. Nee, nee, je, nee. Waarschijnlijk je vaste klant ook die dat. Uh... Nee, nee, nee, ik ga helemaal verhuizen, want ik heb ook geen woning. Oh. Ja je, ja, je woonde, woonde daar ook, natuurlijk. Ja. Ik woonde ja. daar ook in het bedrijf. Ja. En, okay. uh, ik ga je wat al... uit, of niet? Ja, ik ga wat uit. Oh. Ik heb een, een vakantiehuisje gehuurd oh. in Drenthe. Dus in Drenthe? Daar ik, ja. Zo. Daar ga ik even zitten. En dan uh, wacht ik dus of ik een keer hier aan de buurt ben bij de... Ja. En uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk weer terug? Uiteindelijk weer terug? Ja. Ja, ja. ja Met je... mijn, mijn, mijn zoon en dochter wonen hier dus. Uh, okay. En ik heb een kleinzoon. Het is zou om toch in Zonverd willen wonen, toch? Ja. Uh, ja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 Oh ja? Ja, ja je mag overal rijden. Okay. Waar de hoefslagen zijn. Ja, wel bepaalde uh, paden, ja, we eigen, paden. Ja, we hebben onze eigen paarden. fietspaden hebben wij dus paarden. Ja. Uh, ja, waar ja. de paarden overheen moeten. Oh, wat lopen. mooi. Ja. Wat is nou het merkwaardigste met die ritten wat jij hebt meegemaakt? Zijn jullie nooit aangevallen door een koe? Of, uh, nee, ik heb nee, koe. Nee, nee. <laughs>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 Ja, ik neem nog één paard mee. Mijn oude oh, ja? paard neem ik mee. Oh ja, welke? Sumi of Hamilton? Nee. Hamilton? Valtry heet hij heel erg. Bottas. Valt Valtry, van, Valt Valt Valt Valtry. Valtry, ja. ja, van Bottas. Ja ja. ja, ja. En had je ook uh, Max, je heb je ook nog een. Ja, Max heb ik ook. Wat gekapt. Ja, ja. ik vind het is al iets zand voor de Scandi. Nou, heb je toch een wereldkampioen had je toen. Uh, ja, ik, ja. ja, ik zag het al vroeg in, schijnbaar. Ja, met Hamilton natuurlijk ook wel, maar... Ja, ook gehad. Hans en ik hebben het er heel vaak over... Op dinsdag hebben we ook een programma. En dan heeft Hans een, een, een, een sportkolom, Maar het gaat eigenlijk alleen maar over Prix. Ja, over Formule 1. Ja, dat, ja, ik, ja. Nou, dat is toch leuk. Ik bedoel, uh, Zeker. Ik, blij, ik blijf er voorop hoor. Dus, ja, die uh, ja, ja. Je ga ja. je morgen ook kijken. Ja, ja wat dacht je? En, van, Vanaf, en vanochtend ook? Komende ja, van, nacht. Ja, ik op, ben pas om half één naar bed gegaan. Dus uh, heb nee, ik heb het maar, dan maar, wel ja. even hier rijden. Ja. En dan vanavond nog om 12 uur uh, de kwalificatie Ja, kwalificatie. Tot 1 uur s'nachts. Je moet er wel wat voor over hebben. Ja, maar goed. één uur valt er nog wel mee hè? Hè? Eén uur valt er nog wel mee. Uh, ja, dat ligt ja niet dat ja. je vroeg moet opstaan. Wie je daarna. Nee, dat is eigenlijk nee, <laughs> wat je moet doen. Maar, uh, nee, hartstikke goed, uh, Wiljan. Nou, ik wens jou uh, heel veel succes. En uh, hoop dat je het naar nou je zin hebt ook in, in, in, uh, in Drenthe. Nee, Drenthe. Ik ga tussen de wolven wonen nu. Dus, ja, ja, uh, ja, ja. De wolven lopen straks door mijn tuin heen. Het zal even. We zijn in Zandvoort of Drenthe. Dat is natuurlijk een groot verschil qua stilte. En, uh, ja, ja, nou, dat is heel stil. Maar misschien vind je het wel zo mooi dat je er blijft wonen. Of nee, je wilt toch het liefst terug naar Zandvoort.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 Ja, dat kan ik me voorstellen. Want uh, jij hebt het uh, verkocht. Dan hebben ze jou niet meer nodig, natuurlijk. Nee, natuurlijk. En dan gaan, ze, nee. en dan gaan ze ik, verder. Ik ben helemaal niet in de Zandvoort. Nee, nee, nee, nee, nee, begrijp ik ja. Maar het is, is wel een mooie plek om daar uh, iets ik, neer te ik, zetten, Ik toch? ben heel blij dat er wat gedaan wordt voor de jeugd. Ja, dat geloof ik. Ja. Graag. Zie je? En dat, uh, dat Een enorm tekort aan jongerenwoningen. Dat, dat moet gebouwd worden. Ja. Want ik, ik, ik, ik, zie het aan mijn eigen zoon, hè, dat ze ja. jarenlang hem moeten zoeken. Ja. Hè, tot een dertigste hebben ze bij me gewoond, alle twee. Zo. Omdat ze nou, geen huis konden krijgen, maar Ze Vonden geen huis krijgen? Nee, nee, nee, nee. dat is inderdaad een groot probleem in Zandvoort. Maar jij staat er ook op een wachtlijst, dat kan ook wel ja, even ja, duren. Ja, ik zou ook op een wachtlijst ja. ja. Dus uh, maar goed, we wachten rustig op de woningbouwvereniging. Uh, tot er een bejaardenhuisje uh, ergens. Bij uh, is. Ja, nou, <laughs> dan, dan moet ik daarin. Nou, ja. Je bent niet, ben niet de enige, William Nee, ik heb nog een dak boven me. Nee, heel goed. Heel heel goed, goed anders nee. koop ik een camper, en dan ga ik uh, ja, langs de rand staan. Dat is kan ook. Uh, nog, dus, uh, ja. We kunnen alle kanten ja, op. Ja. Nou, ik vond het een heel leuk gesprek, William Hartelijk dank voor je komst. Succes met de toekomst. Ja, succes in Drenthe. Dankjewel En jullie succes met Jullie. We Ja, dankjewel. je wel. En fijn weekend nog. Het, oh, we okay. gaan een muziekje draaien. We gaan een muziekje ja. draaien en dat is Take Me Home Country Roads van Toots ja. en Yeah, ja. listen make car choose is no dance shining by the river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 Um, ja, twee stoelen en eentje niet, geloof ik. Oh, inderdaad. Ja, ja, zoiets, ja, ja, dat je op anderhalve ja, meter zat. Ja. ja, ja. Was, was dat wel In te de doen? Prof. Het was te doen. Was dat toen? Nou, er kwamen niet zoveel mensen natuurlijk. Nou, er waren er twee, ook twee keer honderd, ongeveer. Okay. And, anderhalf uh, mensen een beetje ja. om de om stoel. Nee, maar goed. Uh, hoe ben je begonnen met het kabinet, uh, Willem? Kun je er iets over zeggen? Ja, ik heb me, ik heb mezelf ook, daar heb ik zelf ook over nagedacht. Het is een, een, een soort masochisme, geloof ik. Uh, Aha. En...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 Uh, uh, ik heb uh, mijn vriendin uh, Elsa uh, ja, ik in 2012 leren kennen we hebben vorig jaar ook nee uh. dit jaar ons tienjaar uh, jubileum ja. gevierd ja dus. uh, ja uh, over Elza die ook normaal uit uh -huh. deel uitmaakt vindt het kabinet. die is uitgevallen die heeft ah, best fysieke problemen in de rug en zo dan uh, moet ze al uh. geholpen worden dat is erg jammer dus van deze plaats Elza goed dat ze luistert ja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 Ja, ik heb het al, we hebben het dit keer heel beschaafd gehouden, vind ik. Ja? Ja, ja, ja. ja. ja. ja dat, kan erger. Ja, nou, anders doen ze niet mee natuurlijk. Nee, dat is nee, waar, ja. ja. Moet wel eh, Nou, misschien vinden ze het juist wel heel leuk, een beetje... Ja, ja. De titel weg te ook. Ja, de titel zegt het ook. Ik ben verschrikkelijk onder de indruk van de motivatie van die meisjes. Nou, dat is, die dat, is, leuk. Ja, dat is geweldig. Ja, natuurlijk. Beb Sveris doet ook nog mee, die praat ja. ook een beetje aan elkaar. En Nico, dat is de, de, de man die de dingen maakt. Nico Disseldorp, ja. ja die doet ja. ook nog mee. Dat is heel, heel ook leuk. nog? Ja. Nou, dat is ja. een aardig gezelschap dan op een gegeven ja. moment. Ja, nou, toch? we staan op de foto. Dus, uh, ja, dat zag ik. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke leuk. En jullie gaan 4 en 6 november optreden. Ja. En hoe ja. ja. kom je aan kaarten? Nou, kunnen mensen kaarten kopen? Ja, laat, ja. Waar kunnen ze die grof. kopen? In de kroft ja. gewoon. Ja. En Bruna. En Bruna. En Bruna. Oké. goed. hoe laat begint het?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 Voor de generalen kun je ook geld vragen. Toch? Nou, als ze wij nee. uitgekocht zijn, dan kunnen we ze op de generale laten meekijken. Nou, Kijk, dat oh, ja. Ik weet ja. niet of ja. de ja. mensen dat leuk vinden. Want... Ja. Nou, we hoorden ja. je net, uh, Adèle Smith. Oh. hoe ben jij erbij gekomen, Adele, om uh, dit te gaan doen? Uh, nou, ik zat natuurlijk bij, oh, bij Maai bij Musical In. Oh, ja. uh, en uh, vanuit daar is Elsa, Elsa zat daar ook. Oh. En zo is dat eigenlijk een beetje gaan rollen. Dus we hebben twee jaar geleden heb ik meegedaan, denk ik. Ja.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 Nee joh, ik heb helemaal niks gedaan. <laughs> <laughs> Niet wat dat betreft in ieder geval, nou, maar ik. Uh, <laughs> dus je bent gewoon uh, talent uh, die uh, nou, ontdekt is. Nou, dat moet je maar bekijken, of <laughs> het zo is. Nou, ik volg jou op Facebook. Volgens mij heb je van alles gedaan. <laughs> ja, ja, ja, dat is een ander verhaal. Hoe ja, ben jij erbij gekomen, Linda? Ja, Linda. Uh, ik door Elsa. Ik zat op dat moment nog bij musical in En uh, toen werd ik benaderd of ik mee wilde doen. Heb jij wel meer iets gedaan op uh, toneel? Ja, uh, uh, uh, musical. is gewoon Musical? De school musical. Oh, schoolmusical. <laughs> dat is het zo beetje. Nou, dat is nou niet zo heel lang geleden, toch? Nou, dat is, ja, co dat is een compliment, groot. hoor. Maar hoe, hoe, hoe uh, ervaren jullie dat als, uh, zeg maar, nieuw in het cabaretvak? Uh, zal, nou... zal ik even weg nu? <laughs> nou, nee, nee. nou, ik moet je zeggen dat ik in de eerste instantie best wel een beetje zoiets had van... Hmm, wat, ...wat gaat het worden? Ja. En uh, dan begin je een beetje met oefenen en dan zit je van... Pff, ...waar zijn we mee bezig?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 En, uh, en dan maak ik een andere tekst op. Ja, ja. Dat is een pragmatische overweging. Je hebt namelijk geen orkest. Nee. Maar, nee, lastig. En, maar je kunt tegenwoordig met de technische mogelijkheden... Kun je kunt Heel goed, downloaden. Ja, precies. En, uh, waar, misschien ja. mag dat niet hoor, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, niemand luistert naar dit oh, programma, dus dat maakt niet ja. uit. Ja. Maar ja, soms mislukt het. Maar over het algemeen ja. uh, ik heb nou weer een paar melodieën voor het nieuwe programma. Ja, dan ja. ga je er vooruit zien. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, goed, er worden ze ook in gezongen, Willem. Uh, uh, nou, in plaats van een plaat, dan gaan we uh, luisteren naar een, uh, naar een liedje, als het goed is. Linda en uh, Adel gaan uh, wat zingen. En uh, Willem heeft een... Muziekje meegenomen en uh, ja, dat is eigenlijk de muziek ook oh, uit het programma. Ja, jullie kunnen allebei een microfoon pakken. Uh, ja, hier je gewoon, ja, ik zal okay. deze even bijhalen. Nee, je kan hem naar je toe trekken, toch? Zing jij ook mee, Willem, of niet? Nee. Oh, deze. Nee? oh. oh Willem nee. zingt niet. Uh, Willem zingt niet, nou goed. Uh, ja, dan moet je jullie even van plaats ruilen. Uh, ben jij klaar, Isabel, om dat uh, in te starten? Uh, zijn jullie klaar trouwens? Jawel, nou, we hebben ja? er ingezongen. Nou, ja, ik zou zeggen, dames, laat het eens horen. En wij horen uh, de, de muziek. Ja, je mag, je mag hem op de je mag ik, uh, hem opzetten. Ik zal deze. Even, zet even even. Ja, we in. moeten even wat technische uh, reparaties hier verrichten. Uh, het is wel heel erg kort. Uh, ja, mij gaat het nu allemaal goed komen? Nou, uh, ik zou zeggen: start de muziek. En daar zijn Linda en Adele Ja, daar nou moeten we gewoon horen.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 Oh, oh, Zandvoort is blij Spoorbomen dicht Yeah, yeah, yeah de, de hele, hele dag dicht Zandvoort ontwricht Yeah, yeah, yeah Spoorbomen zijn de hele, hele, hele dag dicht Eindelijk hier Het is september 22 Yeah, yeah, heel lang afgewacht. Doe doe, doe doe doe nooit, nooit, nooit, een gedacht. Pa-ra-pa. ra pa ra pa pa Een aantal korte gebeurt, die zond springen. Zandvoort, Zandvoort, die Zandvoort dat spoort. Eindelijk hier. Ik Het is september 22. 2022. Yeah. Heel, heel lang opgewacht. gewacht. Pa, da, Nooit, nooit, nooit, dag en dag. Het wordt een mooie dag. Het een hele, hele mooie dag. Zand wordt van slag, ach, tot totaal van slag. Nou, dit is een applaus. Goed, dames. Wat een mooie cijfer. Ja, maar, ik moet zeggen dat het enorm uh, goed is. Gewoon. Ja, zeker. En dat kunnen we allemaal op 4 en 6 november in de krocht horen. Leuk hoor. En uh, nou, ik, ik moet zeggen, Willem, uh, je hebt er twee goede uitgekozen. Ja, hoor, volgens mij. Absoluut. Ja, ja, ja, ja, maar daar ja, ja, ja. ben je wel goed in altijd geweest. De, de, de, de vrouwen uitzoeken toch, of niet? <laughs> <laughs> nou ja, laten we het daar maar niet over hebben. Nee, laten we het maar niet doen. Nee, nee, nee, nee. nee, Hartstikke goed, Willem. Ik wens je heel veel succes met uh, de verdere voorbereidingen van je... Uh, want hij is helemaal af natuurlijk. Hè. Hoe lang duurt het programma ongeveer? Nou, anderhalf uur duurt het. dan, ja? ja? Zo. Goed, voor, voor, voor en na de pauze. Nou, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, 64 november. Nou, nou, we hopen dat het, uh, dat het storm gaat lopen. Ja, hartstikke leuk. leuk. En uh, nou, ik wens jullie heel veel succes. Dank en als jullie het zo doen... Als jullie het zo doen, zoals jullie het nu gedaan hebben, ja, dan komt het helemaal goed. Dan komt het allemaal goed, toch? krijgen. Oh, ja, <laughs> ja. ja, ik, ja ik zit, er zit een grote toekomst volgens mij uh, bij jullie. Dat uh, merk ik al. Absoluut. bedankt. Hey, hartstikke bedankt. Wel um, wel graag gedaan, jullie ook bedankt. Ja, oké, okay. en succes verder. Um, ja, we gaan eigenlijk door, denk ik meteen. Ze uh, dus wordt nog even gebeld, want we gaan praten over. Uh, over Christi Ganssen, uh, over Weina C. Christi Ganssen, C. De laatste wijnproeverij van dit Altijd jaar. Altijd goed. Ja, dat is morgen. Dus daar gaan we over praten, ja. maar ik denk dat Christy nog niet... Wakker uh, is. Bakker, nou, ze moet zo over tien minuten moet ze de winkel openen. Dus uh, oh ja. ik denk, wat ja. als ze er is? Ja, het is wel heel leuk geworden. Het zou eigenlijk. er zijn. Maar anders moeten we misschien even een klein uh, stukje muziek draaien. Uh, well, laten we dat maar even... Ja, laten we nog een klein stukje muziek draaien, dan hebben we er zo we nog even tijd. Ik heb nooit een droom uh, met, met, met winkel, Om te praten met Christy Kampfer. En ja, beeld to last, last heet het liedje. Lekker nummer. Lekker nummer, ja. Nou, we gaan van de cabaret gaan we een wijntje doen. Uh, ja, nou, laten we een nou, nou, doen. maar een wijntje doen. Als het goed is hebben wij aan de lijn uh, Christy Ganser van Wijn C. Klopt dat, Christy? Ja, dat klopt. Nou, uh, ja, leuk dat ja, je even bij ons in, de, in het programma wil komen. Jij zit bij het station. Dus, uh, jouw winkel is eigenlijk erg populair, geworden Tenminste, dat denk ik in ieder geval. En uh, ja, jij bent eigenlijk hier om te vertellen dat je morgen... Dat klopt, hè? Morgen de laatste wijnproeverij hebt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 Nee, het is een uh, ja, freelance uh, kok. Hij oh. heeft bij heel veel verschillende um, bekende restaurants gewerkt in, in Amsterdam en in Haarlem. En, oh, op die manier, ja. En hij werd, heeft nu een... Uh,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 En het is ja, de avond natuurlijk... was het ook bizar warm. Ja, Ik echt tot 8 uur buiten gezeten. Dus ja, is, heel, het is een Het is ja. een waanzinnig mooie locatie. Wat, wat is het ooit geweest bij het station? Ja, het is bagagedepot, een fietsenstallen. Fietsenstallen inderdaad. Ja, en onder de, blaad, de snoer zitten ja. nog allerlei fietsenrekken. Taxi centrales. Oké, nog steeds. ja. ja, geweest, ja. ja. ja want het, het, het, het heeft het dus lang, lang leeg gestaan. Een rijke geschiedenis. Ja, dat, dat, dat ja, hele, dat hele ja, station trouwens. Ja, want jij bent nu 2,5 jaar bezig, Christie.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 De en dan in uh, ja, kleine groepjes en dan veel wijn spijs, uh, ja, dat vind ik ja. gewoon leuk. Ja, en dan ja. thema-avonden, Spaanse wijnen, Italiaanse wijnen. of moeten wijnen, een keer ja. iets ja. anders proberen ja. dan wat ze standaard proeven. Ja. Zeg maar. denk, denk je dan ook aan...